Hey, hallo daar. Even een uh, hele kleine podcast vanaf uh, het balkon hier van mijn hotelkamer. Uh, tja, even, even tijd ontbijt te praten denk ik. Uh, het, is, uh, het is hier nu tien voor half twee. Dus dan is het bij jullie, even kijken, negen uur later, negen, uh, uh, rond half elf denk ik. Uh, en yeah. ja... Gewoon uh, lekker rustig aangedaan vandaag. Ik heb lekker uitgeslapen, ik heb lekker ontbeten. Ik ben eventjes hier uh, even de, het centrum meer geweest. Het centrum, de Winkelstraat hier verderop. En uh, nog leuke spulletjes gekocht voor de kinderen enzovoort. Je weet hoe dat gaat. En voor de rest uh, ben ik uh, uh, eind van de middag van plan om richting Elke te gaan. Het beruchte uh, ja, gevangeniseiland waar Elke Capone gezeten heeft. Dus daar uh, ga ik vanmiddag heen. Dus daar ben ik heel, heel benieuwd naar. De foto's en de filmpjes kunnen jullie natuurlijk weer terugvinden op mijn YouTube-kanaal van de week. Of op mijn Facebook als je vrienden met me bent. En uh, daar kunnen jullie het al op kijken. Uh, gisteren ben ik in Chinatown geweest. Ja, dat is, dat is daarom toch ook wel een hele wereld op zich hoor. Het is daar alsof je gewoon een hele andere wereld instapt. Gewoon alsof je in China zelf bent. Het is gewoon echt heel erg leuk. En uh, daar heb ik ook heel erg lekker gegeten. Dus het is, ik heb het hier prima naar mijn zin. Het is hier echt wel heel erg leuk. Uh, het is ook gewoon lekker om eventjes op mezelf te zijn. Uh, Na alles. Ik uh, ja, kom echt wel een beetje tot rust in. Ik denk ook dat ik dit wel nodig had. Uh, tja. Weet je, ik, ik, ik zat gisteravond op mijn, op mijn hotelkamer. Ik ben hier gisteravond nog even in, in, in een bar wat wezen drinken. En dat zijn echt van die, van die Amerikaanse barretjes die je ook alleen maar in televisieseries ziet of op de film of wat dan ook. Dus dat is op zich, ja, is dat gewoon ja, heel erg leuk om in het echt allemaal, allemaal te zien. Vriendelijke mensen ook, Boogings, want je raakt er zo aan de praat. Ik heb gisteren met een, met een, een vrouw zitten kletsen, die, die kwam uit Cleveland. En die was hier op bezoek. En uh, ja, dat is gewoon heel erg leuk. Een leuk gesprek. En uh, interesse in Europa. En uh, ja, gewoon heel erg gezellig. Ik heb er geloof ik volgens mij een uurtje of twee mee zitten kletsen. Dus uh, nee, heel hartstikke gezellig. En uh, nou, nee, maar goed, ik zit dus gisteravond op de hotelkamer. En ik zit nog eventjes na te denken over alles. Weet je? Want het is gewoon heel raar dat ik hier nu zit. Ik had dat vorig jaar niet kunnen bedenken. Mijn leven was vorig jaar gewoon heel anders. En uh, ja, ik ben gewoon van ver moeten komen. Ik heb vorig jaar, weet je, ik, ik klaag helemaal niet over vorig jaar. Ik heb vorig jaar ook gewoon een heel goed jaar gehad in principe. Uh, maar heel anders. Ik bedoel, ik zat vorig jaar natuurlijk in mijn vorige relatie. En daar heb ik uh, in september toch wel een deuk van opgelopen. Weet je, daar ben ik gewoon heel eerlijk. En iedereen in mijn omgeving weet het ook. En toen het, uh, toen het uitging tussen ons, waar ik uh, ja, nog... Weet je, dat is gewoon iets dat heeft me gewoon echt geraakt. En daar ben ik gewoon echt wel compleet voor van, van de kaart van geweest. Het is, het is gewoon raar, weet je, als je gewoon een, een relatie hebt met een vrouw, en ik, zoals in mijn geval dan. En ik heb er. Uh, ja, weet je, ik was gewoon stapelgek op die meid. En ik, uh, ik zweefde gewoon. Ik zweefde op een wolk. En als je dan uh, in één keer die wolk kwijt bent, zeg maar, dan is het toch weer eventjes een, een, een grote kunst om weer de atmosfeer in te komen. Dat ik het zomaar. Uh, Laat ik het zomaar noemen en daar heb ik gewoon heel veel moeite mee gehad. Ik heb het gewoon echt daar heel erg zwaar mee gehad. Gewoon meer omdat het gewoon als een donderslag bij helder hemel kwam. En dat heeft me gewoon zo diep geraakt dat ik gewoon in een diep dal terecht gekomen ben. En uh, ja, dat het gewoon voor mij eigenlijk voelde als een beetje het einde. En dat is gewoon heel raar. Als ik nu over nadenk en nou ik hier zit, is dat gewoon natuurlijk heel raar. Maar zo voelde dat op dat moment. Daar heb ik gewoon echt al een deuk van opgelopen. En uh, ja, nou inmiddels is alles gewoon weer lekker, uh, lekker uh, aan de gang. En alles zit, uh, staat op de rails en ik ben er sterker uitgekomen. Uh, ik ben er anders uitgekomen uit de situatie. Uh, ja. uh, nou, na het ziekenhuis ben ik er gewoon heel anders uitgekomen. Gewoon veranderd. Ik weet niet, ik ben gewoon, ik voel me ook een totaal ander mens. Ik ben een ander mens, maar mijn hele leven verloopt nu ook gewoon anders. En ik moet eerlijk zeggen dat het. Uh, dat het aardig positief is. Uh, op het moment. En ik voel me ook sterk, ik voel me goed. Ik voel me anders. Ik heb me nooit zo gevoeld. Het is, uh, het is echt een totale verandering. Ook lichamelijk en geestelijk, overal. Geestelijk ben ik gewoon echt helemaal veranderd. En dat. Uh, ja, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik gewoon hier nu zit. En wat dat betreft mag ik daar gewoon echt niet over klagen. Dus ik denk dat, dit, uh, dat ik het gewoon verder goed gedaan heb. En uh, ja, ik voel me ook gewoon lekker. Dus bij deze. En uh, ja, ik mag mijn handjes dichtknijpen. Dat ik uh, de kansen krijg die ik nu allemaal in mijn leven heb. En uh, ja, ik denk dat ik, uh, dat ik daar mijn hele leven hard voor gewerkt heb. En uiteindelijk naar alle... Alle regen komt toch die beruchte zonneschijn waar ze het wel over hebben. En ik denk ook inderdaad dat het zo is, want het gaat nu gewoon goed. En uh, ja, nogmaals, mijn hele leven is veranderd. En uh, weet je, er zijn gewoon dingen waar je gewoon later over nadenkt. En, en dat je voor jezelf gaat relativeren. En dat gebeurt ook vooral als je gewoon lekker in je eentje de rust opzoekt. En nu ik hier ben, is het ook uh, voor mij dat er een hele pak van mijn schouders afval blijkt wel. Weet je, ik ben er gewoon zelf tussenuit. Ik uh, heb dit verdiend, vind ik zelf. Uh, Na alle ellende die er gebeurd is. En, uh, weet je, ik ga hier verder ook helemaal niemand de schuld van geven. Want ik, uh, ik ben er gewoon zelf uh, in sommige dingen net zo fout geweest. Dus ik kan daar niemand de Zwarte Piet uh, toespelen. Ik uh, heb het gewoon ook allemaal niet goed gedaan. En uh, nou ja, goed. Weet je, tijd voor, voor verandering. En... Uh, die verandering heb ik gemaakt. Die heb ik al een aantal maanden geleden gemaakt. En van daaruit is nu gewoon ook mijn hele leven veranderd. Dus weet je, elk. Uh, het, het, het heeft een werking op elkaar. Weet je, alle acties hebben een gevolg, heb ik gemerkt. En dat is natuurlijk ook zo. Zit, zo zit de wet in elkaar. Um, op een actie volgt een reactie. En zo gaat het in je, in je leven ook. Weet je, als jij. Uh, ja, gewoon dingen niet goed doet of wat dan ook, dan krijg je daar op een gegeven moment, krijg je daar de rekening voor. En uh, ja, nou dat is ook zo, zo is dat ook gebeurd. Maar uh, ja, nogmaals, ik heb mijn hele leven omgegooid en uh, mijn leven gaat goed nu. En ik merk ook gewoon dat nu de positieve dingen daarbij komen. En uh, ja, nou ja, goed. Weet je, alles gaat nu gewoon lekker en ik denk dat het nu die positieve flows en die veranderingen uh, is waar ik in zit. Dus, uh, nee, ik kijk nu uh, vooruit en het gaat lekker en ik heb het prima naar mijn zin en ik zit nu lekker hier en ik uh, ben er nog ruim uh, anderhalve week zeg maar en dan uh, ja, ga ik weer terug en dan gaat mijn normale leven beginnen en van de zomer ga ik dan weer terug, maar dan richting New York, de andere kant op. Daar ben ik ook heel benieuwd naar, want ik ben heel, heel benieuwd hoe die stad eruit ziet. Want uh, ja, dat is toch ook iets wat je alleen maar van de televisie kent eigenlijk. Net zoals hier eigenlijk. Ik heb hier ook uh, al wat aardige dingen gezien. Uh, zoals dat Chinatown waar ik het over had. Dat is natuurlijk ook een hele wereld op zich en het is echt ontzettend groot hier, want het, het lijkt alsof je in China zelf bent. Maar uh, ja, weet je, dat zijn dingen die, uh, die je voor de rest uh, eigenlijk, eigenlijk verder nergens tegenkomt. Dus, uh, nou ja, goed. Ik bedoel, uh, ik heb natuurlijk ook uh, de Golden Gate Bridge heb ik nog gezien in het echt. Dat is ook fantastisch om te zien. Want dat is toch ook gigantisch allemaal. Daar kan je gewoon helemaal niks bij voorstellen. Maar in ieder geval, weet je, check de foto's. Als je vrienden met me bent op Facebook, check de foto's. Check de filmpjes op mijn uh, YouTube kanaal. En op mijn Facebook natuurlijk. Op mijn nieuwe YouTube kanaal, moet ik zeggen. En... Uh, ja, weet je, check daar al die filmpjes gewoon even. Dan kan je lekker met me meegenieten. Uh, straks ga ik dus naar Alcatraz, uh, daar gaan we met de boot heen. En dat doen we om 4 uur vanmiddag. Dus dan, uh, ja, dan ga ik natuurlijk ook filmpjes maken. Dan krijgen we een hele rondleiding en noem maar op. En uh, ja, daar heb ik gewoon uh, heel erg zin in. Dus ik uh, laat me weer verrassen. Maar uh, ja, ik zit hier nu even lekker op het balkon. en uh, en ik denk, ik ga gewoon eens eventjes wat opnemen. dus Bij deze, dan weten jullie in ieder geval wat er op de planning staat vandaag en wat ik gisteren heb gedaan. Uh, uiteraard die, uh, dat hele weekverslag waar ik het over had, dat knutsel ik nog een beetje in elkaar. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, eigenlijk niet veel op mijn hotel zit. Want dat was gisteravond dat ik in die bar zit. Nou, daar ben ik gewoon echt blijven hangen tot 1 uur vannacht. Dus uh, ja, nou ja, weinig tijd. Maar dat knutsel ik echt in elkaar. Dat kunnen jullie allemaal nog zien en horen en wat dan ook. Dus ze zeggen, check het gewoon hier uh, nog eventjes. Want ik merk dat uh, heel veel mensen toch allemaal checken wat ik allemaal doe. Zeker op mijn Facebook en op mijn, uh, op mijn YouTube kanaal. Want uh, daar krijg ik heel veel reacties op. Ze zeggen, ga er ook vooral mee door. En uh, mocht je vragen hebben, nou ja goed. Weet je, bekende mensen van mijn, hebben mijn telefoonnummer en andere mensen weten mijn e-mailadres alles wel te vinden. Dus stel ze gewoon, stuur ze gewoon en ik uh, geef daar gewoon antwoord op. Dus ik uh, spreek jullie later en ik laat morgen... Uh, wel een impressie achter van uh, hoe het is geweest in Alcatraz. En als het even kan neem ik daar zelf ook nog een stukje op. Dus we zullen, uh, we zullen het horen morgen. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren weer. En uh, leuk dat jullie me een beetje volgen. En ik uh, spreek jullie sowieso morgen weer. Dan zou ik zeggen uh, voor jullie een hele fijne dag nog daar. En uh, groetjes uit San Francisco. En ik spreek jullie morgen weer voor een dagelijks praatje. Hey, dankjewel. En ik zou zeggen laterios. Hoi. Hey.